nu eerst het NOS nieuws van... Marjan Kukuk met het NOS-journaal. De vader van de broers die verdacht worden van de bomaanslag in Boston... reist later vandaag vanuit Dagestan naar de VS. De ouders spraken eerder al met de inspecteurs van de Amerikaanse federale politie, de FBI. Ze willen het lichaam van hun oudste zoon, Tamerlan Tsarnaev, ophalen om hem thuis te begraven. Hij kwam om bij een schietpartij een paar dagen na de aanslag... Zijn broer Jogar ligt nog in het ziekenhuis. Hij is in staat van beschuldiging gesteld voor de bomaanslag waarbij drie mensen omkwamen. In Bangladesh demonstreren duizenden arbeiders tegen de slechte arbeidsomstandigheden in het land. Ze eisen dat de verantwoordelijken voor het instorten van een fabrieksgebouw bij Dhaka worden opgepakt. Het gebouw met daarin ruim 3000 mensen stortte gisteren in. Het dodental is inmiddels opgelopen tot 160. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken heeft de eigenaar van het gebouw de bouwvoorschriften overtreden. Hij had een vergunning om een gebouw van vijf verdiepingen neer te zetten, maar zou daar later illegaal drie extra verdiepingen bij hebben gemaakt. Het Venezolaanse parlement gaat de rol van oppositieleider Capriles onderzoeken in het geweld na de verkiezingen van 14 april. Er vielen toen negen doden en tientallen gewonden. De presidentsverkiezingen werden krap gewonnen door de socialist Maduro. Zijn regering zegt dat Capriles van plan was een koep te plegen. Capriles zelf noemt de dodental overdreven omdat er slachtoffers van gewone criminaliteit bij zouden worden meegeteld. De voorzitter van dat onderzoekscommissie noemde Capriles een moordenaar die zal boeten voor zijn misdaden. Koffie wordt steeds goedkoper, tenminste op de wereldmarkt.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 Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files van 4 kilometer of langer in de randstad staan. Onder meer op de A1 richting Amsterdam. Tussen Knoop het Hoevelaak en Eembrugge 6 kilometer. En verderop staat tussen Bladikum en Knoopend Muidenberg 7 kilometer door een ongeluk. Bij Knoopend Muidenberg is maar één reis ook open. A2 Den Bosch naar Utrecht, 5 kilometer tussen Culomborg en Knoop het Everdingen. Op de A4 richting Amsterdam, tussen Leidschendam en de Rijndijk 6. A7 Hoorn richting Zandam, 4 kilometer voor Klopert-Zandam. A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk-Oost en klopent Badhoevedorp 7 kilometer. Op de A12 in de richting Den Haag, 3 kilometer voor Den Haag-Malieveld. Op de A13 richting Den Haag, tussen en Roodrijs en Delft-Zuid 4. En verderop bij klopent Ipenburg 3 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen knopend Ridderkerk en Papendrecht 7 kilometer. Op de A20 in de richting Gouda staat tussen knopend Ketelplein Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. En verderop bij Moordrecht ook 3 kilometer. En richting Hoek van Holland staat bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. A27 Breda naar Utrecht bij Noordloos 3 kilometer na een ongeluk. En er is één reis ook dicht. Op de A28 naar Utrecht, daar staat 8 kilometer tussen Nijkenk en Leusden. En op de N11 richting Leiden, daar staat tussen Hazelswoude en de aansluiting A4, 4 kilometer door werkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie.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 一梦旋发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 Forever in Blue Jeans. En we zijn weer terug voor de tweede helft van Goedemorgen Zandvoort. De tweede helft wordt gespeeld met... Ben Zonneveld. En Don de En we gaan zo praten met uh, twee uh, mensen over uh, de jongeren in Zandvoort en hun plekje. en. Uh, Daarna gaan we praten met uh, Nelly Lemmens over de speelgoedbank en we besluiten met uh, Johan Berenpoot over Classic Concerts. Dat alles weer op zondagmiddag. Ja. Uh, aangeschoven zijn uh, Boy van Rookhuizen en Max Berries, Boy uh, de eigenaar van uh, The Living Room, en daar gaan we zo meteen over praten, en uh, Max als klant ja, uh, ervan, als, uh, ja, klant, ja. als een regelmatige bezoeker. Ja. Goed, de living room gaat, slu uh, gaat sluiten. Waarom, Boy? Nou, meteen omdat het niet meer haalbaar is in Zandvoort... dat het, uh, de klanditie toch wat minder geworden is. En ik heb het laatste anderhalf jaar alleen maar aan jongeren gewijd. Dus uh, is er geen inkomen geweest, Daar heb ik veel schulden opgebouwd. En houdt het op. En de gemeente geeft geen subsidie uh, om dit als jongerencafé te hebben. Dus moet ik mijn deuren gaan sluiten... Helaas. Dat is jammer. Je had het al een half jaar geleden aangekondigd he, bij de, destijds bij die bijeenkomst, waar de burgemeester ook bij was. Ja. Uh, had je al aangekondigd dat je het zo niet kon exporteren? Nee, al een termijn. jaar loop ik eigenlijk overal aan te kondigen dat dat niet gaat. En uh, het is een duur pand natuurlijk, maar nu gooi ik alle jongeren op straat en dat vind ik nog erger als mijn zaak gewoon te sluiten voor de klanditie. Ja, wat heb jij met jongeren? Uh, ik ben zelf nog wat jong. Ja. En oud maar een jongen. Maar het punt is... Uh, ze hangen op straat. En ik uh, ken zelf ook wel het leven. En ik vind dat dat nutteloos is. Want ze worden er alleen maar slechter van. Ja. En uh, er zijn toch wel drank- en drugsproblemen... die anders ja. niet opgelost worden bij jongeren. Als we in een centrum zijn, zoals bij jou, de living room. Uh, wat, wat, wat kun je dan bieden om het een beetje interessant te maken voor jongeren? Om ja, daar dat, te zijn? dat is een basisstation dat ze hebben waar ze heen kunnen gaan. Een vertrouwenspersoon, gewoon een eigen plek. Want weet je, ze hebben thuis wel alles... ...maar niemand wil graag thuis zitten in zijn eentje. Dus ze zoeken nee. elkaar op. Op straat worden ze overal weggestuurd. Ja. En bij mij kunnen ze gewoon terecht om te hangen. Het is eigenlijk een hangplek binnen... Maar ja. Wel met controle en dat hebben ze nodig en dat vinden ze prettig ook. Ja, en is is, is ja? dat zo dat ze die controle nodig hebben? Ja. En, uh, Als ik het met ze over heb, dan, dan vinden ze het zelf ook. Zodat ze willen richting hebben? Ja, want weet je, hangen ze op het station neer. Dan komen er toch altijd uh, jongens bij of meisjes bij die uh, slechte dingen bedoelen. Mm -hmm. En met roken of andere dingen, drank. En niemand die op ze let. En nu worden ze gewaarschuwd. Nu zien ze de consequenties. Ze zien wat er allemaal gebeurt. En ze gaan op laatst gaan ze elkaar uh, echt erop wijzen. Van hé, hey, dat moet je niet doen. Daar ben je dus, uh, te jong voor. Of... De zelfcorrectie die, die, ja. die begint daar met, uh, met het zogenaamde om de tafel, ja. Heb ik. Max, ja. Uh, hoe, hoe, hoe voel jij dat? Ja, ik, uh, heb, ik, ik had het zelf ook. Ik ging ook altijd op straat. En uh, ik zag wel op een gegeven moment dat er gewoon verkeerde mensen bij kwamen. En uh, ja, ik ging naar Boy toe. en uh, Het ging eigenlijk allemaal een stuk beter. en voelde me prettiger. Uit hoeveel uh, mensen bestaat jullie groep ongeveer? Tot de 80 à 90 jongeren. Nou hebben jullie een uh, brief geschreven? Dat klopt. Jij bent uh, mede-briefschrijver. Ja. Wat behelst die brief? Uh, dat wij onze eigen plek willen en dat we uh, geen zin hebben om buiten te zitten, bijvoorbeeld. Nee, dat, dat kan ik me voorstellen. Uh, hebben jullie een, een beetje een idee van wat je zou willen? Uh, ja, we ja. hebben nagekeken over een paar opties van locaties. Dat is het uh, Oude Strandhotel, daar beneden de verdieping. Uh, de stationshal, dat zijn allemaal mooie grote panden. Voorbeelden ervan, ja, dat, voorbeelden. dat hoeft er niet per se nee, nee, nee, te worden. zeker niet. Er zijn ook nog wel andere opties. Als er maar ramen ja. zijn. Ja precies. is er als er maar ramen zijn. Om naar buiten te kijken. Ja, nou ja, dat, dat is wel opener allemaal. En voor ja, ja. heerlijker en voor die jongelui ook, dat je niet weer opgesloten wordt in een hok. In een bushokje. Ja, ja precies. Nu uh, uh, doe jij een paar uh, suggesties, hè? bijvoorbeeld het Oude Strandhotel. Ja. Maar, uh, Verwacht je dan dat uh, de gemeente daar wat aan doet? Dat ze dat beschikbaar stellen? Dat zou kunnen eventueel? Ja, ik... Dat is natuurlijk een uh, grotere haasje daar aan de binnenkant. Uh, zijn jullie bereid om dat zelf uh, ja. aan te kleden, te verven en te doen? Dat zeker weten. Dan kunnen we ons eigen smaak erin zetten zoals wij het uh, willen, zeg maar. Oké, okay, die... Echt een, uh, een, echt een hok ervan maken voor ons. En waar de wij ons voelen. Zou genoeg zijn. De, de, de brief, hè? Is die naar het college gegaan? Uh, ja. Ook naar alle raadsleden? Ja. Is daar, is daar al respons op? Uh, nee, ik heb alleen een brief gehad dat ze hem hebben binnengekregen. Ja, die is van de gemeente? Ja. Die krijg je uh, standaard na 14 dagen. Maar waar het mij om gaat, en we hebben uh, in het vorige uur al een aantal keren over politiek gesproken. Dat je schrijft een brief naar de fractievoorzitter, neem ik aan. Hmm. De burgemeester en wethouders? Alleen de burgemeester en wethouders. Okay. Uh, ja, dan denk ik dat het zaak is om ook de raadsleden aan te schrijven. Want uh, tenslotte beslist de raad en het college moet uitvoeren wat de raad vindt. Ja, we hebben een kopie naar de raad gestuurd. Dat is per e-mail gegaan. En okay. iedereen moet het eigenlijk ontvangen hebben. Alleen het punt is, hun zeggen ook van, uh, dat moet samen met de jeugdwerker die aangenomen wordt bij het pluspunt. Met die. Is, is die er al? Uh, ik probeer steeds te bellen, maar we, ik loop iemand mis. En, uh, dus daar zitten we ook te wachten gewoon. Maar we horen er weinig van. En we gaan er zelf achterheen, maar dan krijgen we eigenlijk nog even niemand te pakken. Omdat Pluspunt heeft altijd een jongere werker gehad, die zit ja. in het budget. Ja, maar ze zijn een, nieuw, uh, een nieuwe, aanzocht. een nieuwe hebben ze gezocht al, die is nu nee. aangenomen. Ja. Zou Pluspunt ook een locatie kunnen zijn? Nee, want daar is over gehad, en met de jongeren ook. Uh, het is te ver naar één kant toe. Ik uh, bedoel gewoon geografisch. Ja. Nee, dat er in Noord ligt. Ja. Uit het centrum. En er is dan toch weer een centrum waar betaalde controle is. Waar eigenlijk iedereen gewoon al vijf uur mijn werktijd is op. We gaan naar huis. Ja, ja. En dat ik, willen ze niet. Ik, ik, ik weet het. Ik, ik heb in het, in het stekje gezeten in het bestuur. En de jongeren zeiden daar meestal toen we dat wilden. Van, ja, waar mijn opa en oma ook zitten, daar ga ik niet in <lacht> toe. Ah. Nou zit daar ook een kinderdagverblijf, dus het is heel breed. Ja, dat is ja, wel waar. Nee, ja, maar goed, um, jij moet helaas uh, je zaak gaan sluiten. Ja. Uh, dat betekent dat er een, een groep van 60 tot 80 jongelui op, uh, op straat uh, komen staan. Toevallig heb ik hier een bord gelezen net toen ik hier naartoe fietsen dat je niet meer met de drie man hier uh, staat. Dus we hebben eigenlijk iets van 25 pleinen nodig. Ja, want ze zijn al constant worden al weggestuurd overal. En, uh, ja, ze weten niet meer waar ze heen moeten. Hoe, hoe ervaar je dat, Max, als jij met je vrienden ergens staat... en er komt iemand op een bromfiets en die zegt je moet weg? Ja, dat is gewoon... Kan je, de... kan je daarmee in gesprek met zo iemand eigenlijk? Uh, nee, eigenlijk niet. <lacht> Wij willen gewoon lekker uh, met een groepje zijn. Gewoon lekker onszelf. Gewoon zoals de jeugd tegenwoordig nu is. En dan uh, komt er weer iemand aan van politie. Van, uh, ja, jullie mogen hier niet staan, dit, dat, dus zo. En dan moeten we weer een andere plek gaan zoeken... Gaan we daar weer mee in discussie? Van waarom mag het niet? Uh ja, eigenlijk is het dan een, een, een, een cirkeltje waar je steeds in meeloopt. Want als ik hier weggestuurd word, dan ga ik hier naar het Jasnijplein. Bij het Jasnijplein word ik weggestuurd, ga ik naar een ja, ander plein. Ja, er is geen alternatief. Nee. Overal nee. komt ook nu een bord uh, dat je er niet meer mag komen ons zonsondergang. Dus dan kunnen we al helemaal nergens zitten. Nee. Nee, als je. Dus nu bezig bent met de politiek om te kijken of je wat kan bereiken. Uh, en je zou tot een ruimte komen. Wat, wat willen jullie in zo'n ruimte gaan doen? Wat doen jullie? Uh, ja, we <coughs> willen sowieso een paar Playstation's neerzetten dat je gewoon ja? lekker met, uh, met elkaar kan gamen. Ja. Uh, Poeltafel, gewoon lekker spelletjes. Dat uh, doen we nu ook ouderwets, doen gewoon Monopoly of zo gewoon gezellig met een groepje. Ja. ja, want wat je wil, dat bepaalt natuurlijk hoe die ruimte eruit moet zien ja. en hoe groot die moet zijn. En uh, als je dan even denkt aan het uh, badhotel, inderdaad, die benedenruimte is gigantisch groot, alhoewel die helemaal uitgewoond is, dat wel. Ja, maar je kan er wel diverse dingen natuurlijk doen voor jongeren. Ja. En, want kijk, nu, nu komen er ongeveer 85 jongeren over de hele week. We hebben een vaste kern van 30, 40 man. Ja. En, uh, maar als wij straks bekend staan als jongeren. Societeit, café of wat ook. Dan krijgen we natuurlijk nog veel meer jongeren uit het dorp. Boy, um, je hebt je de afgelopen uh, jaren een beetje opgehofferd als, uh, als karttrekker voor de, voor de hangjeugd. Ja. Uh, bestaat de mogelijkheid dat jij daar niet verder gaat? Ja. Als, als de gemeente een uh, locatie beschikbaar zet? Ja, ik stop nu gewoon mijn café en ik ga verder eigenlijk uh, om toch wel zeg maar, beheerder van het jongerencentrum te worden. Mm -hmm. en, uh, dus dan, uh, de de dan, dan hebben ze eigenlijk uh, al een jeugdwerker in huis? Ja, eigenlijk wel. Alleen, kijk, ik heb geen diplomas. Maar uh, vaak weten we zelf wel dat het leven meer leert... ...als een, elke diploma die je in je zak kan hebben. Dat en dat heb ik in anderhalf jaar tijd al bewezen. Ja, dat heb je wel geleerd. Want er zijn heel ja. wat jongeren die zijn toch al op een beter pad ja. terechtgekomen. En je weet het zelf. Kijk, vroeger kregen we een schop van de buurman en dan moesten we oprotten. Maar die tijd is niet meer. We leven gewoon in een ander tijdperk. Nee, dat en klopt. de gemeente, als ze jongeren wegsturen, moeten ze een alternatief bieden. En dat kost gewoon geld. Maar ze geven wel geld uit voor zandsculpturen van 45.000 euro. Ze gaan een plein laten, ze vol met tekeningen gooien voor de vermogen. Uh, ze spenderen geld om het toerisme te trekken, wat daar niet voor komt. Maar hun eigen jongeren die worden gewoon vergeten. Want we zijn nu al sinds vorig jaar oktober bezig. Ik werk me helemaal in de schuld voor. En de maar, gemeente zegt: maar nou, wat uh, Je zegt: ik ben sinds afgelopen oktober uh, ben ik bezig. Is dat alleen wat in de living room gebeurt of ben je vanaf oktober vorig jaar ook bezig met politiek zelfverdediging? Nee, we zijn sinds uh, vorig jaar oktober begonnen met de burgemeester en iedereen, uh, dus echt voor het jongerencentrum. Daarna heb ik gewoon een jaar lang heb ik het zelf allemaal bekostigd en gedaan. Maar als je een, een jaar geleden... Met, uh, met het college hebt gesproken... en met de burgemeester... Uh, hoe is het vervolg dan? Uh, ik neem aan dat iemand een keer wijze is. Kan ja, uiteindelijk... we hebben gesprekken gehad op de gemeente... Uh, met Elst en Breeën En daar zijn we mee bezig. En we zitten nu gewoon te wachten op een jongerenwerk... met wie wij gaan kijken voor een pand. Ook weer misschien met iemand van de gemeente... wat voor panden er vrij zijn. Maar echt opschieten doet het niet. Nee, uh, Als je... Maar er zit dus wel beweging in, begrijp ik het. Ja. De gemeente heeft niet de starre houding van sorry, nee, geen geld, ik ben eigenlijk overtuigd dat we dit voor elkaar krijgen. Ja. Maar ja. we moeten een geschikt pand vinden. En daar moet een budget aan uh, hangen, een jaarlijkse subsidie. Ja. Die dekt de huur en de exploitatie van die ruimte. Ja. En de begeleider, uh, de salariering. Ja, nou ja, ik zeg op mijn beurt van kijk, verkoop, uh, we verkopen onze drankjes goedkoop. Uh, ja. Dus daar kan ik ook mijn winst halen ja. over het hele jaar. Ja. En anders zal de gemeente misschien iets bij moeten liggen. Maar je, je denkt dat ik sta niet op een uh, salaris van uh, heel hoog. Je denkt dat zoiets uh, zichzelf ja. grotendeels kan bedruipen. Ja. Uit ja. de opbrengst uh, ja. van activiteiten en de bar. Ja, wat weet je? Wat, wat hebben mensen te betalen als hij uh, alleen is? Dus, ja. uh, ik heb het weinig nodig, ja. want uh, mijn hart is groter. Ja. Even, de, wat voor leeftijdscategorie uh, denken we aan? Uh, de gemeente had het over jeugd van 13 tot 25. Nou vind ik dat een heel groot verschil. Ja. Maar wat bij mij hoofdzakelijk komt is van 13 jaar tot 20, 21. Ja, ja. Ik, ik, ik weet uit mijn eigen ervaring dat de grootste probleemgroep eigenlijk, die van 12 tot 16 is. Boven 16 mogen ze disco's in en, en allerlei dingen meer. En, en zoeken ze zelf wel het vertier. maar net die middengroep. Daar zit het probleem. Is dat ook meer Nee, jullie het, is, zo? het is echt een probleem tot 18, 19 jaar. Ja? Want ze zitten op school. Ze hebben geen geld, ze hebben geen werk. Nee. De ouders hebben geen geld. Dus ze kunnen niet naar het café. Nee. Ja, om één drankje te nemen. dan moeten ze binnen een half uur weg. Want geen één café pikt het dat een jongelui daar nee. zit. De hele avond op één cola. Nee, maar zo, laten we het even jongerenzoos ja. noemen. Zo'n jongerenzoos. Moet je ook betalen voor je colaatje. Of, of wat ja, je ook maar mag je kan, drinken. kijk, nu moet je 2 euro of 2,50 euro betalen. En dan hebben ze gewoon een blikje voor een euro. Oh, Oké. Okay. Het zou mee, dan ja. een stichting worden, denk ik, zonder winstmarsje te maken. Ja. Kijk, ze hebben allemaal wel een euro op zak of twee euro. Ja. <laughs> ze hebben allemaal wel uh, een, een klein beetje geld om uh, een colaatje te kopen. Ja, het is dan, en, in, in zo'n centrum nog niet de bedoeling. En als stichting kan je genoeg sponsors en ja. donateurs vinden. Ah, dit is natuurlijk ook een heel andere insteek als een uh, discotheek of een, of een café. Daar moet omzet gedraaid worden. En in een ja. uh, opvangcentrum voor jongeren of hangjongeren, of, hoe, je ook, hoe je het ook wil noemen, uh, kan dat bijna tegen kostprijzen, omdat je dus maar een heel klein winstmarsje nodig hebt, omdat je geen geld hoeft te verdienen. Ja. Um, Max, zie jij dat? Dat dat, uh, uh, dat, dat komt? Hoe wil dat in? Nou, um, er moet natuurlijk ambtelijk over besloten worden. Ja. En uh, Als er nou eens negatief op gereageerd zou worden, hoe, uh, hoe dan verder? Uh, ja, gewoon knokken voor ons. Gewoon, we gaan toch wel door. We willen gewoon uh, een plek voor z'n allen hebben. Zo... So, uh... Ja. We pikken er niet op straat te staan. We pikken het niet uh, op straat te staan. Ik vond dondergebber altijd terug bij de botsoudertjes vroeger, maar die zijn er niet meer. Nee, dit is dus niet, meer niet meer maar, Nee, Of op het raadhuisplein uh, met mijn brommer hè, bij de vetkuiver. Ja, stond jij bij de Krijkers ja. of bij de Sundaps? Nee, uh, bij de Sundaps. Ja, <laughs> maar de problematiek is natuurlijk niet. We waren jongens, weet je. Vroeger waren we qua jongens. En nu noemen ze het gelijk rand jongeren en jongeren niet. Nou, nou dat, dat haalde dus ook rottigheid uit hoor. Ja, maar dat was toch anders uit het geval. Nou, ik, ik kan mij nog herinneren dat er ongeveer 50 Krijkers links en 60 Sundaks rechts stonden. <laughs> en dan noemde dat maar qua jongeren. Dat waren ook hangjongeren. Ja, ja, ja. Dat de, is de, de, de, de, de tijd is natuurlijk, wat, wat jij zegt, boy is. Waren, tijd is veranderd. Je moet iets zoeken voor uh, mensen. Uh, we hadden vroeger twee jeugdzozen achter, uh, achter de protestantse kerk. En dat was dan op uh, vrijdag en zaterdag. Uh, jullie zoeken iets eigenlijk voor door de hele week. Ja. En dat... Uh, uh, de nachthuil. Ja. Ja. Het is helemaal geen oud probleem. Nee. Maar, maar, is er, maar er, nee. er is niks. Nu is er helemaal niets. Het nee, nou, was een... heen gaan kost geld, dan worden waar... weggestuurd. Nou ja, ik, de gemeente had zich de bloembakken hier ja. kunnen besparen als ze een andere oplossing hadden gevonden. ja, ja um, we zullen kijken hoe lang deze planten erin blijven zitten. En niet door onze jeugd, maar... Nou, het is een beetje te hoog om in te plassen, dus het zal nog wel een tijdje staan. Nou dat is, dat is je zegt, uh, en dat gaat mij wel een belletje rinkelen, je zegt niet door onze jeugd. Nee, er komt hier ook heel veel jeugd uit Haarlem en, en die komen hier allemaal rondhangen. en Gewoon narigheid, want die zijn om 12 uur weer verdwenen. Ja, die komt alleen even, uh, zo'n stieren tot 12 uur, Pak de scooter gaat terug naar Haarlem. Ja. Kom jij die tegen, Max? Ik uh, zie ze wel regelmatig, zie ik ze ja? erop komen, uit de trein bijvoorbeeld. Omdat ik normaal, uh, ik zit veel bij Living. Mm -hmm. En uh, je ziet toch echt wel grote groepen Haarlem. Maar zie je uh, het dorp intrekken en uh, om 12 uur zie je ze allemaal weer terug gaan. Oké, okay, nou, ja. uh, ik weet voorlopig genoeg. Ik vind het spijtig dat het dicht gaat, want het is toch een ja. behoorlijke functie. Ik hoop voor jullie dat er een, een, een nieuwe locatie komt. En wij hebben hier een politicus staan die uh, zijn oren wijd open heeft. Dus. Nou, Er was er net nog één, die luisterde ook mee. Ja. Uh, we gaan het zien, we gaan het horen en ja, we ja, hopen dan dat dan je dan een dan keer dan terugkomt dan met wat positieve ja, nieuws. Dank. Ja, dank u wel. Dank je wel. Oké, okay, bedankt. Nou, wij gaan naar het beloofde land van Boudewijn de Groot, de land van Maasjeval. Onder de groene hemel, in de blauwe zon, speelt het harmonieorkest in een grote regenton. Daar trekt over de heuvels en door het grote bos, de lange stoet de bergen heeft van het circus Jeroenbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land van Maas en Ik loop gearmd met een kater voorop Daarachter twee konijnen met de trekker op de kop En dan de grote snoost aan die legt blazen heen. Wanneer je sput dan sneeuwt het op de echt onze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 We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. Die had ons in zijn bed en de kast betrapt. We staken alle kerken met branden in brand. Het is koud vuur dus het geeft niet en het komt niet in de krant.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 Oudewijn de Groot, Land van Maas en Waal. Land van Maas en Waal. Uh, aangeschoven is Oma Nelly. Ja, ja. Oh waarom, waarom zeg je dat nou? Nou ja, Oma Nelly is uh, sinds uh, een week of zes... Drie, drie pas, oh, drie. Zo snel gaat dat. Ja. Uh, van één... kleinzoon Fien. Daarom hartelijk gefeliciteerd. Dank je wel. Ja. Dank je wel. Uh, dat gaat allemaal goed in ik greep? Ja, het gaat heel goed. En we Prima. zijn heel blij met hem. Heb je, en, uh, heb je de wandelwagen klaarstaan? Nee, nog niet. Nog nee, nee. nee, nee. <laughs> Wel al het kinderstoeltje. Dat staat klaar. <laughs> en <een> ook <hoop> speelgoed? <laughs> ook, ja. Maar ja, dat en... heb ik natuurlijk ook doordat ik uh, nou, juf ben. Dus er staat een heleboel speelgoed bij mij thuis ook. En uh, boeken, vooral boeken. Want ik ben gek op boeken. Nou, en daar wilde ik nou net even over uh, hebben. We hebben elkaar uh, uh, een paar weken geleden gesproken. En toen was jij bezig met speelgoed. Ja. En jij wilde het eigenlijk niet de speelgoedbank noemen. Nee, ik ga alleen even terug, want we doen het met z'n vieren. Uh... Ja, dat, dat wil ik straks nog oh, even. Oh, sorry. Ja, nee, want ik, dus ik ga over wij praten. Ja, wij nee, willen wij is Omdat ja. we pakken het gelijk ja. ja. Wij is Nancy Zijlstra, ja. moeder van. Ja. Saskia Jansen, moeder van ja. Madeleine Petter, moeder van. En bij Nelly Lemmers staat leerkracht basisschool. Ja. Waarom staat er niet moeder van Ivo en van Lana? Nou, weet je, ja, weet je mijn kinderen zijn als enige de deur uit. De, van de andere dus de. Het veel goed minder. Wij deden dat. Ja, omdat heel veel mensen mij kennen door. Nou ja, ik heb 20 jaar natuurlijk de Peutenspeelzaal ja. het opstapje gedaan. En nu op de Maria School. Dus uh, we, deden, we zetten dat er bij van God dat mensen. Hé, hey, die ken ik die van, is herkenbaar. Goed. Dus daar stond dat er. Da stond dat toch? Uh, jullie zijn. Uh, samen gaan zitten. Ja. En jullie hebben uh, volgens mij een beetje gegrondst over jou. Hoe zit dat nou? Uh, er is een voedselbank, uh, ja. speelgoed. Ja. Nou, het kwam eigenlijk zo... Uh... Ik was al een tijdje bezig om een spelotheek te beginnen. Dat is eigenlijk al uh, jaren dat ik dat wilde. En het pluspunt had van een spelotheek van Halem een heleboel speelgoed gekregen. Dat stond daar en wij vonden elkaar. Dus daar was ik al een jaar mee bezig en dat was eigenlijk al heel ver. Maar ja, toen kwam hetzelfde, het gebouw. We zouden in de golf gaan en daar moest uh, de boomhut naartoe. We zouden subsidie krijgen, nou ja, goed, dus een lang, om een lang verhaal kort te maken. Uiteindelijk ging dat niet door omdat er gewoon geen geld is. Uh, samen met Kenny Bol en met het pluspunt was ik dat aan het doen. En Nancy en Saskia... die waren onder een wandeling... tegen elkaar en het goh we hebben allebei zoveel kinderen... en mijn kinderen hebben zoveel speelgoed... en zo zonde... er staat zo vaak wat bij de vuilnis... en wat moeten we ermee? Met Koninginnedag staat er altijd heel veel bij die containers. Dus ja. al pratende waren zij samen... hadden bedacht van... we willen een uh, nou ja, speelgoedbank beginnen. Zij gingen dus ook naar pluspunt om medewerking... en daar zeiden ze... Hey, Nelly Lemmens wilde dat eigenlijk ook zoiets doen... dus zodoende hebben we elkaar gevonden... en Madeleine kwam... Bij omdat zij dat had gelezen. En zij wilde dit jaar met Koninginnedag gaan zitten, om speelgoed uh, nou ja, te verzamelen en eigenlijk weg te geven aan wie het wilde. Dus zodoende hebben we met z'n vier elkaar gevonden. We zijn uh, gaan zitten en nou ja, uiteindelijk is uh, de lachende kikker opgericht, oftewel een speelgoedvijver. want we vonden een speelgoedbank een, nou ja, een beetje een negatieve klank hebben, dat wilden we niet. En um, ja, wat willen wij? Um, wij hebben al heel veel speelgoed ingezameld... want het hele dorp hangt vol met posters, met folders. Uh, dus iedereen kan bij het pluspunt het speelgoed inleveren. Dat gaan wij daar halen, dat slaan wij op. Um, mensen die bellen ons spontaan op. Um, we hebben een e-mailadres, we hebben een website... Dus we hebben echt al heel veel speelgoed. Hebben jullie ook opslagruimte? Nee, wat ik echt zo? Kijk, het staat hier. Ja, heel mooi. Goed. Je, je, hebt, je hebt een keurig blaadje. Ja, van, precies. We, maar we gaan even naar het, uh, naar het effect. Toevallig ja. dat de, de ik vorige week uh, de speelgoedbank gaat open. Precies. Dus ja, je, je kan het negatief vinden, maar je kan er ook heel mooie namen geven. En de, de speelvijf vind ik er heel mooi naam. Um, op jullie website staat een staakje wat er allemaal al gebeurd is. Ja. Kunnen uh, mensen al. Uh, uh, jullie binnen? Nee, wij, wij hebben de eerste uitleen op vrijdag 17 mei in het pluspunt van half tien tot half twaalf. Um, wij hebben in Zandvoort uh, alle disciplines die met kinderen te maken uh, hebben benaderd, zoals hmm. uh, uh, Stichting Jeugdgezin, alle huisartsen, scholen, kinderdagverblijven, speelzalen, uh, sportscholen, noem maar op. Iedereen zijn wij geweest, hebben een praatje gehouden. Daar hebben we aan gevraagd van joh, als jullie iemand weten, dan uh, mag je erop attenderen dat ze die dag bij ons kunnen komen om speelgoed uh, te komen halen voor hun kinderen. Um, maar uh, in principe kan iedereen dat doen. Als iemand weet van, goh, bij mijn buren denk ik dat de kinderen toe zijn aan een nieuwe fiets. Jo, laat ze vrijdag 17 mei bij ons komen en... Uh, als we, we hebben, volgens mij hebben we fietsen, maar het hoeft niet voor elke leeftijd te zijn. Maar kijk, dan kunnen ze bij ons komen. We gaan, eruit van, we gaan uit van, van, ja, van, van de goede trouw. Doe, uh, de mensen die komen halen, dan... Uh, ja, we gaan niks controleren, we gaan ook niks opschrijven. Het enige wat we doen is eigenlijk de voornaam van het kind en de leeftijd. Omdat we een beetje willen weten van... Goh, welke leeftijd is er nu het hardst nodig... Nou, uh, een beetje uh, voor je eigen archief om eens te kijken hoe dat... Uh, Precies, ook dat. 17 mei is dus de eerste uh, uh, weggeefdag. Ja. Uh, dat betekent dat je nu eigenlijk uh, roept van uh, alles wat je uh, over hebt uh, kwijt wil, uh, ook na de vrijmarkt, lever dat in bij uh, lachende, uh, lachende kikken. Ja. Gaan jullie uh, <laughs> na die vrijmarkt een plekje maken waar, ja. je, waar je daar ja. uh, terecht kan? Ja. Opal-lemmers. Ja, opa -lemmers, ja. <laughs> uh, ja, wij hebben bij de kraamverhuur iedereen al een briefje gegeven... dat ze het kunnen brengen op het plein van de Marierschool vanaf uh, iets van uh, 1 uur half 2 gaan we daar zitten. Ja, na de markt. Uh, ja, nou, maar eigenlijk al, als je eerder weg gaat... kun je het ook al brengen, want dat gebeurt. Uh, en op de dag zelf gaan we iedereen ook nog eens een keer een foldertje geven... van, uh, joh, heb je geen zin om het mee naar huis te nemen? Uh, breng het op het plein van de Mariaschool. Of uh, met een boldenwaardje rond en je gooit het in jouw boldenwankertje. Precies. Nou ja, dat zou ook nog kunnen, maar we zitten, ja, kijk, ik ben natuurlijk met een heleboel andere dingen bezig. Helaas zijn Nancy en Saskia op vakantie. En Madeleine zit daar dan met uh, gelukkig haar man en kinderen en uh, wat vrijwilligers om het uh, uh, nou ja, eigenlijk meteen te sorteren. Want dat ja. is wel wat ik vraag. Uh, u kunt altijd bij het pluspunt speelgoed brengen, maar maak het alsjeblieft schoon. En ja, eigenlijk alleen heel speelgoed. Want uh, we zoeken nog wel iemand, een hele handige man of vrouw, die dingen voor ons willen maken of vervaaien. Precies. Maar in principe vragen we echt om heel speelgoed en dat het schoon is. Want uh, ja, weet je, want we zijn met z'n vier en het is bijna onbegonnen werk om alles ook nog een keer uitgebreid schoon te maken. Ja. Waar mikken jullie op? Want je hebt speelgoed van blokken tot alles. Uh, elektronische alles, spelletjes. Alles. Kijk, we, ik zeg heel leuk, we hebben geen nieuwe iPads, we hebben geen nieuwe fietsen, Nee. maar we hebben uh, Lego, Playmobil, uh, nou ja, we hebben echt heel mooi speelgoed, ook uh, best wel nieuw speelgoed, maar het kan ook uh, een, een, een, een bellenblaas dingetje zijn of een zak met knikkers, het maakt dus, niet uit. Alles je net niet fietsen, dus ook zoiets als een skeltertje en ja, dat soort zaken? Ja. ja. En de leeftijd is eigenlijk van, nou ja, een kind gaat spelen met een paar maanden tot uh, uh, twaalf tot jaar. Ja. En ook boeken. Dat is ook welkom. Boeken ook. Ja, boeken zijn ook welkom. Oké. Okay. Ja. Um. Het speelgoed wordt ingenomen, ja. wordt bekeken of het goed is, ja. en dan komt het in de schapjes of in de te ruimte die je nog steeds zoekt. Hè? Want daar kan nee, de... bij de pluspunt hebben we de uitleen, dat okay. wel. Nee, we zoeken het, opslagplaats. waar dat... ik uh, uh, naartoe wil, ik heb je twee keer het woord uitleen horen ja? gebruiken. Of, Hoe zit dat in zijn werk? Sorry, ik, ik... ik bedoel weggeven, want we ja. gaan niet uitlenen. Nee, dat, nee, nee. dat wou ik even... Ja, sorry. Horen. Ja, ja. Uh, kind komt. Uh, Ouders, want het is een vrijdagmorgen. Okay. Ouders komen. Nee, dat ook die kant wil ik op want de kind zegt natuurlijk al ja. heel van dit vind ik mooi, dat vind ik mooi, ja. dat vind ik mooi. Uh, er komt een ouder binnen ja. en die zegt, ik heb een, uh, uh, een dochter van vier. Ja. Wat mag ik dan uitkiezen? Want nou, ik zie natuurlijk van alles. Ja, nou kijk, wij hebben uh, zeg maar plekjes gemaakt van uh, naar je leeftijd. Want ja, wij hebben sowieso kinderen. En ik heb die ervaring wel net school. Dat ik wel een beetje weet welk speelgoed er bij welke leeftijd aansluit. Dus we hebben zeg maar plekjes gemaakt van leeftijden. De ouders mogen uh, drie stuk speelgoed meenemen. Juist. En één boek. Dus dat is ook logisch. Maar ja. dat, is, dat is de spelregel. Ja. Oké, okay, nou, ja. dat moet ook helder zijn. En we vragen erbij: van joh, als uw kind er klaar mee is, als die toe is aan wat nieuws, kom over drie maanden terug. Maar neem het speelgoed weer mee. Dat zou heel fijn zijn. Nou, dat is ook logisch. Um, nog één vraag over. En dan gaat Don, want die zit met een heleboel vragen. Nee. Oké. Okay. <laughs> Doe een oproep voor een opslagplaats. Ja, zou ik zeggen. Uh, wij uh, hebben onze garages allemaal vol. We krijgen echt heel veel speelgoed. Maar uh, wij vragen van heeft iemand misschien een stukje uh, garage of een lood of wat dan ook voor ons om uh, zolang het speelgoed op te slaan. Ik moet eerlijk zeggen, we zijn uh, bij de gemeente geweest. Daar hebben we een heel goed gesprek gehad. Die dragen ons een warm hart toe. Daar zijn we mee bezig. Maar vooralsnog, uh, zeg maar voor de eerste maand, twee maanden, zoeken we even een... Uh, Plekje om het, uh, nou ja, om het even te kunnen brengen. Praat eens met de eigenaar van uh, de Colpit. Die staat, ja. die staat, op de staat ook op, op onze lijst. Ja. Ja, ja. Er uh, uh, zit er iemand te luisteren die misschien een idee heeft. Um, bij wie kan die terecht? Nou, uh, we hebben een website. Dat is www.speelgoedvijver.nl. Maar we hebben ook een e-mailadres. Dat is speelgoedvijver.gmail.com. Speelgoedwijver en gmail.com. U mag ook bellen, want we hebben ook nog een 06 nummer. Dat is 06 31 79 6 76. Nog één keer graag. 06 31 79 6 76. Dus heeft u een idee of uh, speelgoed of uh, heeft u opslagruimte. Of weet u iemand die uh, het speelgoed heel hard kan gebruiken? Bel of mail ons. Goed, Nelly. Heel erg bedankt voor je komst en je oproep. We gaan uh, verder horen hoe het gaat lopen. Oké, okay, dank, dank u dank wel. dat u wel, dan... A borrow a couple of bucks from you to go Ja, dan ruil ik de de cd om voor uh, drie microfoons. Uh, als tussentijds-item is aangeschoven Jan Lammers, zeer wel bekend Zandvoorter. Uh, wie heeft er niet met me op gezeten? Ik wel, dus wij kennen elkaar al. Jan, welkom. Goedemorgen. Ja, wij gaan het bedankt. over aardappelschillen hebben. Jongen, dat ik nog eens een klasgenoot, uh, <laughs> ja, tegenkom. Ja, de ja, de wereld van Zandvoort is, uh, is klein. Uh, ja, ja maar, nou, maar omdat ik maar zo kort op school In ieder geval ja, in <laughs> heel fijn dat je er bent. Um, vanmiddag is het aardappelschillen in, uh, op de Kerkplein. De jongens Slag van Fastfood Het Plein hebben dat georganiseerd. Voor de ja. tweede keer. En uh, jij gaat dat openen. Ja. Ik ben wat vergeten. Want eerst ga jij de fotowand openen. Oh. Oké. Okay. En dat <laughs> heb je nog niet gezien. <laughs> Leuk dat je het nou, weet. <laughs> Goed. Nou, er zijn dus twee dingen. De, de, de fotowand moet geopend worden. Dat gaat er ja. Maar daarna gaan we naar uh, de aardappelschillen. En de aardappelschillen is... Uh, uh, voor het goede doel. Ja. En het goede ja. doel is de vrienden van die Unicum. Ja. Ja. En ik heb begrepen dat jij daar een soort bescherming van bent. Ja, nou het is, het, is, uh, het is natuurlijk een feit, uh, heb ik hier inderdaad al uh, wat meer geroepen. Dat, dat, uh, we kennen natuurlijk Zandvoort grotendeels. En vooral buiten Zandvoort is, uh, is bekend vanwege het circuit. Uh, als het niet de strand en de broodjes en de cookies enzovoort enzovoort is. Uh, maar ja, toch als je een uh, luchtfoto ziet, dan uh, zie je ook een heel mooi complex. Uh, en is, uh, dat is Nieuw Unicum en daar uh, gebeuren zo verschrikkelijk veel uh, goede en mooie dingen. En uh, die zijn zo mogelijk nog duurder dan uh, autoracen. Zeker veel belangrijker. He, dus qua uh, Zandvoort kennen we eventjes uh, globaal gezien. Hoofdzakelijk van het entertainment. Van uh, strand en circuit enzovoort enzovoort. En dat is fantastisch. Daar zijn we heel trots op. Maar ja, dat, dat uh, nu Unicum. Dat is iets. Daar zouden we eigenlijk best wat trotser op mogen kunnen zijn. Uh, mogen zijn en, uh, en daar zouden we ook wat meer aandacht aan mogen geven. Omdat dat nou gewoon echt heel belangrijk is. Het is belangrijk. Uh, voel je dat als zijnde buiten Zandvoort? Um, Is dat het blikveld ik, van de mens? Ik, ik vind het gewoon uh, belangrijk in, in, in de gewoon algemeen maatschappelijke zin. Dat je uh, dat soort uh, instanties met, uh, met zo enorm veel uh, kundige mensen uh, en, en mensen die daar gewoon zoveel behoefte aan hebben. Dat je dat uh, gewoon uh, zoveel mogelijk onder de aandacht brengt om te zorgen dat, dat ze ook beter en makkelijker hun fondsen kunnen werven. Ja. Ja, het gaat want, nu uh, om een fietssimulator heb ik begrepen. ja. ja. En dan kan je Zandvoort rondrijden uh, om belscherp. Ja, maar, maar San Francisco ook. Of uh, noem maar op. Hey. Uh, dus, dus je kunt daar natuurlijk uh, op projecteren wat je wil. En, en, uh, en dat is geweldig, hè, want als het, uh, vaak, vaak krijgen die dingen pas, pas echt een gevoel en een, uh, en een prioriteit op het moment dat het uh, je eigen vader, moeder, broer of zus mm -hmm. is, ja. hè, om, om over je kinderen nog maar niet te spreken. Maar uh, en ik denk dat we dat best voor mogen zijn voor die mensen die een heleboel andere problemen hebben, maar niet met hun gezondheid. Nee. Die, uh, ja, die kunnen het best hier ook wel eens een stukje aandacht aan geven. Oké, okay, Jan, ontzettend bedankt dat je even uh, langs geweest bent. Uh, ook een oproep aan de rest van de hè, kom vanmiddag. Naar uh, het plein, het kerkplein. Ja. Uh, een van de organisatoren staat nu achter je, dus uh, druk bezig. Jan, bedankt en we gaan uh, door naar het volgende onderwerp. Mag van kan ik even het... decor wisselen? He? Alleen, ik krijg het niet ja, ja. meneer Berenpoot. Zou het misschien op de tafel komen zitten? Ja, we vragen Johan Berenpoot had... om de plaats van Jan nu. Uh... Ja, ik had een keurig cd gekregen van uh, meneer Berenpoot, alleen ik krijg het niet fatsoenlijk opgesteld. Misschien is dat uh, cursus 2 die je moet volgen. Oh, ja, nou. Johan, jammer. welkom. Moet ik het zingen dan of zo? Ik ga uh, proberen of ik het voor elkaar krijg. Praten we dus even lekker met Don. Ja, ja okay. uh, Johan. Uh, nou, klessen concerts. Morgen. Zitten we nou eigenlijk aan het begin of het einde van jullie seizoen? Nou, kijk, ons seizoen loopt eigenlijk gelijk met het kalenderjaar. Dus we hebben morgen het vierde okay, concert van 2013 van de, ja. Ja, en we eindigen in december. En we doen het elke maand. Ja. En dan over het algemeen hebben we dan nog een, wat wij dan noemen een grote productie. Ja. Een wat duurdere uitvoering die dan ook in de grotere kerk, in de gatenkerk wordt gehouden. Maar onze reguliere maandelijkse concerten die zijn altijd... Uh, op de zondagen in de hervormde kerk, kerk. Ja, hervormde nee, kerk. Oh nee, de Pro protestantse. Nee, PKN ik tegenwoordig. Ach oh, jee. Ja, ja. Ja. Johan, nou we over die grotere productie te praten komen. Uh, morgen, wat, wat gaan we meemaken morgen? Nou, morgen hebben we een uh, zeer professioneel uh, gezelschap. Dat zijn allemaal beroepsmuzicien. Een ensemble, hè? Een ensemble, hebben ze zich genoemd. Want zij zijn allemaal afkomstig uit... Uh, Holland Sinfonia, yeah. wat uh, helaas tot mijn verdriet uh is ingekrompen van 120 naar 45 Was dat het orkest wat het tv-programma begeleidde... van die dirigenten? Ja, en, en, en, en Hollands Symphonia speelde ook altijd in Amsterdam... bij de introductie in september van het nieuwe culturele okay. seizoen. He, grote tent ja. buiten aan het Ei of Museumplein. Ja. ja, en dat was weer voortgekomen... uit een fusie van Noord-Hollands Philharmonische Orkest, ja. wat vroeger ook hier in Zandvoort speelde, één keer per ja. jaar. Ja. Ja. Omdat ja. toen, denk ik... Ik weet niet zeker. De gemeente Zandvoort subsidie gaf aan het Noord-Hollandse ja. Orkest. Ja. Ja. Nou, die zijn samengegaan met het Nederlands Balletorkest en, uh, Maar ja, er wordt in Den Haag uh, met het bottenmes uh, ja. in de cultuur bezuidigd. Ja. Ja. Dus Holland Symfonia is nu alleen nog maar ballet. Ja. Begeleidend orkest. Okay. En, uh, maar wij gaan een ensemble zien, een ja. aantal leden van dat orkest. En die mensen komen daaruit, uit dat Holland's Symfonia. Deels spelen ze er nog wel in. Deels ja. zijn ze ontslagen. Ja. ...en proberen ze dus op deze manier natuurlijk toch aan hun uh, inkomen te komen. Ja, ja. Uh, welke instrumenten gaan we oh, het, is een, het is een ensemble met uh, een fagotist... ...dat is de, de man die het ook een beetje opgezet heeft... Ja. ...die het begeleidt, ja. Leendert boyens heet de man... Uh, ...dat is een hoornist en een clarinetist... Ja. ...dat is dan het, <coughs> zeg maar het blaasgedeelte... Blaas ...en dan heb je de bassist, cellist... En twee violen. Het is de zevende. Blazen en snaren. Ja. mooi. Ja, ja, precies. Ja. Oh, Oké. Okay. Ja. Niks vocaals erbij? Geen vocaal. Nee, oh. het is zuiver instrumentaal. En dit is dan muziek uit de romantische periode. Ja. He, Rossini staat op het programma. Beethoven staat op het programma. Maar zij kunnen ook heel goed de, uit de periode van de barokmuziek spelen natuurlijk met hun samenstelling. Ja, het, het, allemaal klassiek. Er komt ja. geen populaire nee, muziek desiteuren. Nee, deze het is, maar het is wel goed in het gehoor liggende klassieke muziek. Wat lichter verteerbaar? Ja, nee, het is. Uh, ja, ik heb van de week nog even weer een cd van ze gekregen, die heb ik afgeluisterd en uh, het, uh, ja, het is zeer aangenaam voor de oortjes. Oké, okay. uh, hoe laat beginnen we morgen? We beginnen morgen zoals gebruikelijk om drie uur. En de kerk gaat open om half drie. Half drie. En de toegangsprijs ook zoals gebruikelijk vijf euro. Okay. En dan krijg men een keurig programma. En zolang ze er zijn, een kussentje voor op de kerkbank. <tanker> dat kussentje dat blijft er wel blijft licht... dat, licht... Licht... Licht... <tanker> dat kussentje blijft er heel op. Ja, ja. Maar Je mag ook je eigen kussen meenemen, nemen, Johan. Ja, natuurlijk, Maar er wordt nog net niet om hoor. <tanker> Misschien, <tanker> Misschien kan je ze verhuren. Ja, bijvoorbeeld. Johan, uh, oké, okay, dat is morgen. Uh, je had het even over een grote productie. Daar zijn wij altijd uh, ontzettend nieuwsgierig naar. Ja. Wil je er al iets over vertellen? Nou, ik zou het wel willen, maar dat kan niet. Want we zijn er nog helemaal mee in het ben stadion. Nee, okay. uh, uh, ik heb persoonlijk een voorkeur voor een prachtige uh, uitvoering. Maar de dirigent waar wij altijd mee werken... die twijfelt of dat geschikt is om in de Agatenkerk uit te ja. voeren. Omdat hij denkt dat het volume te groot is... Ai. Want ik praat dan over Beethoven, dat is over het algemeen ja. ja, ja, ja. Maar daar hou ik er juist zo van. Ja. Dus nou ja, we moeten daar nog met, met, met Peter Tromp en Toos. Uh medegestuursleden moeten ja. daar nog over gaan beslissen. Maar het zal wel weer in oktober zijn. Dat is over het algemeen de planning. Het, eh, als dat door zou gaan, wordt het iets van uh, de klasse van Maastricht en zoals je die hebt gehad in het verleden? Ja, wie weet. Ja, wie weet. Nou, je, je kopt hem al een beetje in, geloof ik. Ja, het, eh, heen, jongen, ja, ja ik, ik vecht nog steeds voor een grote buitenactiviteit, uh, dat weet je, maar... Uh, ja. Ja. Ik word steeds bij jullie met grote vlies teruggeslagen, hè, dus. uh -huh. Ja, nou ja, goed, kijk, uh, Peter... Jij bedoelt de Carmina. Ja. Ja. Peter ja, en uh, Toos hebben natuurlijk de ervaring meegemaakt in 2000. En ja, uh, zo'n ervaring wil je eigenlijk geen twee keer meemaken. <lacht> nou, ik vond het optreden van de brandweerman toch geweldig iedere keer dat hij die lampen weer vast ging hangen. En, ja, <lacht> nee, prachtig, maar <lacht> er nee. was niemand die die regen tegenhield. <lacht> Gek uit, want uh, uh, het is natuurlijk al een paar keer gezegd. Het was een, een prachtige voorstelling. Het was jammer dat het zo hard waaide en regende. Uh, en vandaar dat ik er ook steeds op terugkom. Ik zou hem zo graag een keer goed zien. Hè? Uh, uh, maar je hebt het, voor het weer heb je het niet, niet voor het zeggen natuurlijk. Nee, daarom hebben we de Camina Burana dus laatste keer binnengedaan. Ja. En dat, dat blijft een prachtig stuk. En uh, dat was toen uh, gecombineerd met uh, Cariolla, Wat ook een prachtig mm -hmm. stuk ja. is. En dat was een hele mooie uh, grote productie. Ja. Maar binnen, ja inderdaad. Want kijk, uh, je weet het verhaal van de subsidie. We krijgen nu geen subsidie meer van de gemeente. Dat nee, de... is nog 15.000 euro in drie jaar tijd teruggebracht naar nul. Dus je kunt ook geen financieel risico's nemen. Ik geloof dat dit de, de pennymeester... subsidie is. <laughs> We hebben de, de penningmeester al een paar keer uh, horen uh, praten over het geld. De subsidiekraan gaat aan alle fronten dicht, ook ja, bij jullie ja. helaas. En er is al bij jullie nu al een geld. Dat hadden we helaas moeten doen. Ja, dan kom je ja. onderuit natuurlijk. Nee, nee, nee. En dat hebben we dan tot nu toe beperkt kunnen houden tot 5 euro. Maar ja, uh, het houdt misschien toch wel mensen tegen. Ja, Johan, zou dat voor speciale grote uitvoeringen dan... Uh een hogere toegangsprijs moeten zijn? Nou, dat moet ik wel even zeggen ten faveur van de, van de gemeente. Mm -hmm. Dat wij voor de grote productie altijd een uh, garantiesubsidie krijgen. Dus uh, zij staan ja. dan garant voor een vertrokken ja. kort, Omdat ook Maastrichter staat, praat daar maar eens over. Dan praat je toch over twintig, uh, vijfentwintig euro, wat het allemaal kost. Ja. En uh, daar loop je een risico. En daar ja. zijn de toegangsprijzen ook veel hoger. Maar ja, ja wat je biedt is natuurlijk ook de ja. prijs wel waard. Ja, dat is absoluut zo. Goed. Um, morgen. Ja, kerk half, hier drie. half om, drie. Gaat hij open. En om drie uur gaan oh. we beginnen. Ja. Een we heel je, mooi concert. Nou, wij we wensen je weer heel veel uh, succes. En vooral plezier na het luisteren naar de muziekstuk. Goed zo. En, uh, Dankjewel. Houden hou we ons weer op de hoogte van de grote productie. Jazeker. Ja, dat is zo. Ik nee, wij moeten nog even verder. Hè? Yes, yes. Ja. Ik geloof net dat we een muziekje twee keer draaien, maar het is natuurlijk een heel mooi nummer. Um, een pauzenummer. Ja, een pauzenummer. Binnengekomen is Alex Slag en die dacht dat hij een gesprek zou kunnen hebben voor de radio met Jan Lammers. Maar helaas voor jou, Jan Lammers is er zo geweest. Ja, maar hij is snel hoor Jan. Hij is heel snel. Lex. Goedemorgen. Aardappelschillen. Ja, vertel. gaat gebeuren. Bedankt voor de tijd dat jullie even ons gunnen. Uh, tweede open Zandvoortse aardappelschilkampioenschap om uh, twee uur op het Kerkplein. En uh, groot evenement, het wordt alleen maar grootser. En uh, we gaan deze dag ook dus collecteren voor de Stichting Vrienden van de Unicum. Uh, om het uh, fietslabyrinth uh, het project uh, uh, ja. Te laten, te laten voltooien. En uh, het aardappelschillen, zoveel mogelijk mensen in 10 minuten een, een schone aardappelschillen. Ja, er moet een schoon geschild worden, want uh, vorig jaar is er niet echt klachten ingediend, maar er werden wel wat opmerkingen gemaakt over uh, alle verschillende aardappelen. Ja. En hoe ga je dat nu oplossen? Dan? Nou, het is dus zo, vorig jaar was het als een grapje bedoeld. En uh, er, waren, uh, nu zoveel, uh, er was nu zoveel animo en best wel wat pers. Wat, uh, en, en de gemeente die het eigenlijk zo leuk vonden dat wij dat deden. Dat we het weer terug uh, hebben laten komen. Uh, we hebben nu uh, een aantal scheidsrechters. En uh, op elke tafel, uh, of op, ik denk rond de vijf tafels staat één scheidsrechter. En uh, er wordt nu echt opgelet dat er dus uh, ges schoon geschild wordt. Geen schil meer erop. Er wordt uh, schoon geschild, dan uh, um, de tijd. Hoe lang mag men schillen? In tien minuten tijd. Van rond twee uur tot tien over twee. En wat is dan de verwachting dat iemand schild? Uh, de verwachting, denk ik, in tien minuten uh, iets onder de tien kilo. Onder... Dat zal de hoofdprijs zijn, denk ik. Maar ja, we gaan het zien, we zullen het zien, ja. ja, als er honderd man gezeten, zitten, dan heb je toch aardig wat kilo's uh, ja. geschilde aardappelen. die ga ja. je allemaal nog bakken? We gaan uh, na het evenement, na de prijsuitreiking, om drie uur gaan we gratis friet uitdelen. Van drie tot vier, gratis patat. Van de geschilde aardappels. Van alle geschilde aardappels. Oké, okay, Lex, bedankt voor de uitleg. Ja. Uh, we spreken elkaar vandaag Echt. zeker nog een keer. Alle antwoorders oproepen, hè? Alle die zijn uh, welkom om te komen schillen. Ook Don de Grebber kan uh, wel een schilletje ja, doen. En jij? Ik heb iets anders te doen op die... Ik uh, oh, zal mij daar wel zien. Dat zeg je thuis zeker ook altijd als we aardappels <laughs> En we hebben vele prijzen, dus, hè? Uh, er zijn hele leuke prijzen te verdienen voor het schillen van aardappelen. Uh, kom lekker naar het dorp. Dan zie je ook de nieuwe foto want op Stendels. Uh, op prachtig. Gezicht, en, en het zonnetje uh, schijnt lekker, dus ja. sowieso lekker op dus plein. Kom lekker naar het kerkplein en dan uh, maken we er weer een gezellig feest van met z'n allen. Eén groot feest. Ja. Don, wij, wij gaan door stuk, met de ja, agenda, ja. hè? Eens ja. Uh, uh, dus even kijken wat er in de. Oh ja, dus vandaag in de Krocht. Wim Hildering, de uitvoering van de Zevende Hemel. Het, het heeft al een keer gedraaid. Ik, heb, ik ben er gisteren geweest. Ga er, er zeker heen. Ja, ja het kreeg ook een goede recensie in de Zandvoortse Konom. Nou, het, uh, het is een fantastisch stuk, echt. Ja. Nou ja, het is, de zaal is open om half acht. En uh, in de krocht dus. En om kwart over acht... Uh, start het toneelstuk. Ja, het is wel met het Zandvoortskwartiertje. kwartiertje. Als je denkt dat het om acht uur is, is het toch kwart over. Ja, daarom. En dat Paul is... heeft het goed in de hand, heb ik gisteren gezien. Ja, Ook vandaag is de jaarlijkse open dag bij de Bomschuitenclub op de toren ja. 10 Ja, daar, je nou, daar kun je kijken. Daar staat uh, die, uh, die hele Noordboulevard die toen in het uh, Zandvoortsmuseum Museum stond. Uh, die is terug naar de Bomschuitenclub en die... Uh, Kun je daar weer zien? Die is weer te beschikken. Ja. Uh, we hebben ook nog het vintage weekend. Hè? Die, die, voor, ja, daar hebben we geplaatpt. vorige week met de Roya gesproken. Ja. Dat zijn uh, Volkswagens uh, die wat ouder zijn. En er ja. is een heel Volkswagen weekend ja. in Camping de Bron. Ja, Camping de Bron. Eigenlijk uh, gisteren al begonnen. Ja. gaat door tot morgen. En er is zaterdag, dus vandaag, een barbecue. En je kan daar gewoon naartoe en dan kan je meedoen. En de kinderen kunnen ook mee en die worden daar ook bezig gehouden. Morgen hebben we de, bij Beach Club 10, om uh, eens even kijken, 10 uur s morgens, start de 10.000-stappentocht. 10 een, uh, een maandelijks evenement, waarbij... Uh, Mensen bezig en in beweging worden gehouden. Het is een Zandvoort initiatief van een aantal organisaties, inclusief een artsenpraktijk. Uh, Waarbij beetje... de gezondheid voorop staat en dat is, wat mij betreft, uh, de agenda. Aangeschoven de. Agenda voorzitter en presentator van El Zandvoort. Pieter ja, goedemorgen. Een goedemorgen. Goedemorgen, heren, en uh, dame. Uh, wat geweldig dat we nu lekker in de studio zitten. Het heeft toch wel een ambiance ja, het weer, het moet heeft ik zeggen. het is weer wat anders, maar ja, dan ja. moeten we naar, uh, naar Hoopland. Ja. Pieter, wat is er in... Ik, ik krijg uh, zometeen op bezoek hier Henk Dorsman. En de uh, oude Zandvoorten zullen zeggen... Dorsman, de schuur van Dorsman, inderdaad. Zijn vader, de beroemde smid... waar later in dat huisje... Uh, architect Wagenaar heeft gewoond. En als je in dat voortuintje kijkt... dan zie je daar nog een grote molensteen liggen... waar de, uh, de banden... Nou ja... De wielen werden beslagen door de smid, nog steeds een herkenbaar punt, ja. Dorsmond kent iedereen natuurlijk, Henk dus, Dorsman ook, uh, de strandpachter, uh, weet alles van de zee en alles van de duinen, uh, een beruchte strover, want daar is hij ook niet vies van, het is een echte zandvoertuig, <lacht> nou, die komt zo meteen. Is dat ook iemand die met een net door de staat liep, ja. de polier? Waarschijnlijk wel. <lacht> Waarschijnlijk wel. Goed, goed. Uh, je blijft hier lekker zitten, want je mag het straks overnemen, wij uh, sluiten een beetje af. Prond. Ja. Ja, de premier die uh, zei altijd: uh, we moeten kopen. Uh, wij zeggen liever: geef maar een beetje. Dat is ja. eigenlijk wat aardig. En wij gaan er ook uit, daarom met Supertram, give her a little bit. Tot volgende week. Dag hoor!